Support heb je. Your music laat je kennis maken met de beste films van dit moment. Nu de psychologische thriller The housemate. met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried. Een vrouw met een mysterieus verleden grijpt haar kans om als inwoner de hulp te gaan werken bij een rijk gezin. Will is going with us. Al snel verandert haar droombaan in een dodelijk, gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. What do no you know this family? I know your family. The housemate zie je nu overal in de bioscoop. Maak kans op tickets voor de film, voor jou en je vrienden... en een dollhouse escape room om de spanning ook zelf te beleven. Deze muur weg? Een grote raampartij? Ingebouwde trap? Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo. Je leent tegen een scherp tarief... en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent. Let op. Geld lenen kost geld. Het is winter. Heb je je schaatsen of je ski's al geslepen? Misschien ook een mooi moment om even te kijken... wat voor scherpe premie je kunt krijgen voor je verzekeringen bij Allianz Direct. Daar krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, ja, even scherp blijven nog, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8. Top netwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Overstapdeals bij Hollands Nieuwe. Nu 15.000 dB voor maar 7,50 euro per maand. Zolang je klant bent. Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit Tempoor-materiaal... dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor. The future of sleep is hier. Profiteer nu van 15% korting.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 Afgelopen jaar werd een recordhoeveelheid van 60.000 kilo cannabis tegengehouden bij de grens. En dat is vier keer zoveel als een jaar geleden. De wiet komt vooral uit Californië, Canada en Thailand. En deze expert bij RTL weet wel waarom. Omdat ja, daar de ontwikkelingen voorop lopen, zou je kunnen zeggen, qua nieuwe soorten en smaken. Dus ik kan me voorstellen dat vooral de wat hippere coffeeshops dat, dat, die dat heel graag willen. Op Schiphol loopt een proef waarbij douaniers meer bevoegdheden hebben... zoals het direct verhoren van verdachten en sneller camerabeelden bekijken. Als je de weg op gaat, oppassen voor gladheid. Op meerdere plekken ging het al mis. In Rijswijk belanden een auto en een politiewagen in de sloot. In Noord-Holland sloeg een auto over de kop... en in Schiedam kwam een politiebusje vast te staan door de gladheid. Het KNMI verwacht dat de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnt... en er rijden ook minder treinen op meerdere plekken... door ijs aan de bovenleiding. Een groep Nederlanders heeft in een skigebied in Tirol een Duitser mishandeld. Het AD meldt dat hij werd geschopt en in zijn gezicht werd geslagen met een skischoen. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders zich misdragen op wintersport. Op tweede kerstdag was een groep Nederlanders betrokken bij een grote vechtpartij... in een ski skibar, ook in Tirol. En schaatser Joep Wennemars heeft hard uitgehaald naar Kjeld Nuis... na het Olympisch kwalificatietoernooi. Volgens hem loopt Nuis nu vooral te klagen... vooral nu zijn vriendin Joy Beunen geen Olympisch ticket heeft gepakt. Benna vindt dat Nuis zich eerder had moeten uitspreken als hij echt iets wilde veranderen. Die is nu al 36, die heeft al 16 jaar lang, uh, doet hij mee. Die had zo, heeft zoveel kans gehad om uh, echt een keer wat uh, te doen aan de regels. Om ook voor andere mensen op te komen behalve zichzelf. En dat heeft hij niet gedaan. Benna won zelf de 1500 meter en rijdt straks op de Spelen ook de 500 en 1000 meter. En dan het weer van Weerplaza. Bijna overal code geel door gladheid. Dus goed opletten. Later vandaag kans op een bui. Maar in het zuiden juist een beetje zon. Het wordt maximaal 7 graden. En tijdens de jaarwisseling blijft het op de meeste plaatsen droog. Vertraging op de 58 Vlissingenberg op Zoom. Tussen arnhem en Stellenplas. 2 kilometer 6 minuten. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. q Joost winkels. Ik heb zometeen een heel simpel trucje... waardoor je goede voornemens veel meer kans van slagen hebben. En wat er precies is hoor je zo, na Sabrina... de best hits uit het foute uur Q music En het liedje nog steeds. Stardust the music sounds better with you. Voor Sabrina en Boys. Summertime love. 11 minuten over acht. Joost hier op de plek van Mattie en Marike. Goedemorgen Fieke. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. En op de redactie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de laatste dag van 2025 is nu echt aangebroken. Ook wel een beetje het uh, moment om goede voornemens door te nemen. Ik vind goede voornemens altijd eigenlijk best wel leuk. Vooral een beetje te weten wat anderen dan uh, willen doen. Uh, nu kwam ik een mooi artikel tegen over die goede voornemens. Dan dacht ik dacht, ik ga dat toch even met je delen... dat je je niet stom hoeft te voelen als je die goede voornemens niet haalt. Uh, wat nou eigenlijk blijkt uit het onderzoek is dat tegen het einde van het jaar... de helft van die goede voornemens gesneuveld is. Dus als je bij die 50% zit, dat geeft helemaal niet. Je bent echt niet de enige. Je ziet zelfs al eigenlijk in de eerste drie maanden... dat er gewoon al 30% van die goede voornemens al lang niet meer worden gehaald. Maar waar je mee die goede voornemens wel haalt... is als je goede voornemens blijkbaar iets positiever zou formuleren. Dus je moet voorstellen, ik heb dan bijvoorbeeld het goede voornemen... om ochtends wat meer te doen. En als je dat formuleert als ik wil minder lang in mijn bed liggen... dan haal je het dus niet. Maar als je zegt, hey, ik wil graag meer uit mijn ochtend halen... dan zou je het dus wel halen. Dus als je wat positiever insteekt... Dan heb je dus meer kans van slagen. Dus bijvoorbeeld de goede, de goede voornemen van Melissa. Ze zegt ja, ik wil in 2026 veel minder chocolade en koekjes eten. Dan moet je zeggen, ik wil meer fruit eten in 2026. Of Wessel zegt, in het nieuwe jaar wil ik minder op mijn telefoon zitten. Dan moet je zeggen, ik wil in het nieuwe jaar meer buiten zijn... en meer creatieve dingen doen. Als je hem dus blijkbaar op die manier zou formuleren... dan zou er meer kans van slagen zijn. Dan zou je ineens bij die 60% kunnen zitten die het wel haalt voor het nieuwe jaar. Nou, je kunt vanavond nog eens een heel rondje doen met je vrienden... dus neem vooral deze tip mee. En dan ben ik vooral benieuwd of je over 365 dagen kunt zeggen... nou, 2026, dat was een topjaar. Dat is echt helemaal goed gekomen. Ga ik heel even één seconde kort naar de sportredactie. Luc, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe zit het met jouw goede voornemens? Ja, ik weet niet of je om te turnen valt... maar ik wil het gewoon nog vaker over sport hebben. Ja, natuurlijk. Nou, gaan we dat zo meteen doen. Um, eerst nog even over de gekke gewoonte van René. Hij zegt, ik wil in 2026 minder boetes rijden. Zou je moeten zeggen, oké, okay, in 2060, 2026 word ik echt een heer in het verkeer. En is dit niet meer je lijflied? laatste dag grap. ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag, en ik reed door de stad. Komt die motor naast me, en ik denk...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 Hey Donnie, ouwe, zeg eens wat. ik morgen de pep aan maat geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plank die Mary door de week. Hey, hey. Je ik wil niet weten wat hij in het weekend raast. Ja, Smoke onspannen een blazer. Vlieg naar de regenboog in Marianne Weeper. Ja. Rijd de huid, wel eens een won gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug, bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bonden gepakt. Een ik heb de mooiste op de feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb allemaal je dingen die ik kon gepakt. Ik heb die mond gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik Come, it's for the first cup of tea. <laughs> cue music, fout and new. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. you got to pump it up, don't you know? 20 minuten over 8. Joost, hier op de plek van Matty en Marike. Luc, goedemorgen. Goedemorgen, Joost. De Eenmaal Sportredactie werkt ook op de laatste dag van het jaar. Ja, er is heel veel sport geweest ook de afgelopen dagen natuurlijk. Vers uit het OKT vanaf uh, Tialf. Um, ja, hoe heb je de afgelopen dagen beleefd, Luc? Ja, ik heb de afgelopen dagen beleefd als een feestje. Ik uh, was in Tialf voor het Staatsloterij Olympisch Kwalificatie -toernooi. Ik mocht daarheen. Het was spannend. Het was spectaculair. Het was genieten. Uh, maar ik moest ook een beetje werken. Ja, vertel. Ik moest niet alleen maar daar zomaar lekker op de perstribune zitten en een beetje schaatsen kijken. Ik, uh, ik, ik mocht ook onder de ijsbaan in de catacomben van TIAF mezelf be begeven. En daar was een een heel krap tunneltje waarin alle schaatsers geïnterviewd konden worden door allerlei mogelijke media, veelal sportmedia. En als laatste, elke keer in de rij, hè, dan had je AD gehad, Eurosport, Sportnieuws.nl, RTL, NOS. Nou, iedereen was geweest. En daar was uh... daar nog een jongetje met een rode microfoon. Er <laughs> was daar nog <lacht> één gek over namens Q-Music. Hallo. En uh, ik stelde eigenlijk dat, ja, ik wil toch niet te veel borstklopperij doen, maar dan hadden die, die, die schaatsers 16 keer dezelfde vraag moeten beantwoorden over dat ene rondje wat ze geschaast hadden. En dan kwam Luc Jorneel van Q-Music. Goedemiddag. Ja, en zo verschijnt ineens dan Jenning de Bo voor je, voor je microfoon. 21 jaar en echt nu al een grote meneer op de 1000 en de 500 meter. Hij werd ook eerste. Hij gaat voor Nederland uitkomen in Milaan op die 1000 en de 500 meter. En ik wist, Jenning die houdt van lekker eten. Dat vindt hij leuk. Als hij zijn zinnen even wil verzetten, gaat hij met vrienden restaurants proberen in Groningen. Dus ik vroeg hem naar een restauranttip in Groningen. Hoei, um, ja, ik ben uh, bij Noer geweest, een hoogkerk. Die heeft een ster. Dat is de enige ster in Groningen. Daar heb ik dan toevallig met mijn ouders gegeten, maar dat was echt super lekker. En wat is dan het lekkerste op zo'n menu? Waar geniet jij echt van? Ja, gewoon een hele curinaire ervaring. Dat vind ik wel leuk. Even een avondje uitpakken, dat moet af en toe kunnen, toch? Zeker. En kun je zelf ook een beetje koken of dat helemaal niet? Verspakketjes. Verspakketjes voor mij. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik moet zeggen, ik ga niet uh, opwarmen of iets in de richting. Maar uh, ik ben vaak een beetje inspiratieloos. Dus dan is een verspakket lekker makkelijk. Okay, dus geen stoommaaltijd. Nee, nee, nee. nee. Dus zo ver gaat het ook niet. En je hoort ook, Jenning leeft helemaal op. He, ja, ja, ja is nou echt, echt. En weet dus, als jij ergens komend jaar een verspakket aan het bereiden bent. Dan ben je de maaltijd van een Olympia aan het maken. En zo is dat. Dat je het even weet. Uh, vriendin van de show, Antoinette Rijtma de Jong. Die won op de 1500 meter. En gaat dus naar de Olympische Spelen. Uh, wij spreken haar uh, vaker in de, de ochtendshow en ik dacht misschien is het wel leuk om uh, wanneer ik haar interview even een soort van momentje te creëren alsof Mattie Valk oh, de, ja. de premier is. Er is telefoon voor je en vaak is het dan de, de koning. Ja, ja precies. In dit geval was het Matty Valk. Hallo. Hey Mattie. Hey. hey. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Lee. Ik zat echt met het hart in mijn keel. <laughs> ik ook. <laughs> ik had ook heel ja, veel stress. En, uh, maar uh, het is allemaal op het juiste moment. Uh, is het gelukt? En uh, gaan we naar de vierde speler? Oh, geweldig, zeg. Ik vind ja. het zo top voor je. Uh, Dank je wel. Ben je er ook bij? Ja, absoluut. Ik ga je zien, zeker. Top, leuk. Probeer valk aan de lijn. Kom je even koning valk. Daar ja, zo noemen wij hem hier ook gewoon Becky. hoor. Ja, koning. zo moeten we hem noemen. Anders dan, dan, dan geeft hij een tik. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Niet nee. NPO haar weer. <laughs> en natuurlijk, natuurlijk moeten we het even over Jutta hebben. Ja, ja. Ik heb Jutta liggen dan voor mijn microfoon gehad. Was je nerveus? Ik was een klein. Voor ja? haar was ik het meest gespannen. Waarom? Dat slaat ook helemaal nergens op. Maar nee. het is wel, het is, Jutta. Ja, ja. We ja. Weet ik niet. Dan wil je het dan goed doen of zo. Extra goed. Ik bedoel, ik wil sowieso mijn werk goed doen. Maar als zij voor je staat en ja. ik heb haar dus nu voor het eerst. Ik kan vertellen, prachtige vrouw, maar ook gewoon hele leuke, leuke ja. meid. Dat is het ook gewoon. Uh, en ondanks de omstandigheden moet gezegd worden... want op de allereerste dag van het kwalificatietoernooi... Uh, viel zij op de 1000 ja. meter haar afstand. Zij is daar wereldkampioen op. Zij is daar een van de aller, allerbeste ter wereld. En zij valt. Dat is zuur. Toen moest ze zich herpakken op de 500 meter. En ik sprak haar daarna. En ik had gezien op Instagram dat uh, ja, ze had troost gezocht bij haar hond. Tor. Ja, hond Tor, um, ja. Dus ik vroeg, uh, ja, bij wie kun je allemaal na zo'n vreselijke val troost vinden? Ja, sowieso natuurlijk uh, mijn vriend en familie en ja, mijn hond Thor. Ja, honden zijn gewoon ja, zo speciaal. Die voelen gewoon echt zeg maar, je emoties. Dus, die komen wel helemaal bij mijn lichaam knuffelen. En ja, die laat me gewoon niet meer alleen op zo'n moment. Want die voelt natuurlijk gewoon wel, er is iets. Dus ja, daar heb je altijd wel heel veel support van. En gaat een Toor ook mee naar Milaan? Nou, dat, dat denk ik wel, ja. Dat wil ik wel, eigenlijk. Nu je het zegt, ik heb er nog niet over nagedacht. Maar ja, hij gaat mee. Dat kan niet anders. Bij deze geregeld. Ja. Ja. Zij, klinkt bijna, zij klinkt bijna een beetje verlegen, toch, als je het zo hoort. Ja, dit, ja dat, ze, kwam, ze kwam heel open en heel lief en heel, heel, heel ja, uh, hoe zeg ik dat... Ja, aardig. Over. Ja. En, en ze had wel ook weer in, het, in hetzelfde rijtje pers... 36.000 keer dezelfde vraag moeten beantwoorden. Maar waar iedereen met evenveel enthousiasme... met evenveel ja. liefde, met evenveel passie... en uh, toen, toen kwam ze dus bij mij en we het even hebben over Thor. We zien Jutta en Thor de Hond over 37 dagen in Milaan. En jij bent er natuurlijk ook bij, Luc. Natuurlijk! En zo is dat... Het is fouten nu nog een aantal uren en dan zitten we in 2026. Dat trappen we af zometeen met de allerbeste fout hits ooit gemaakt. Dit is Pedro Alba. Q Ik kom hier back Pedro, zometeen voor 2.500 euro een slinger aan het verjaardagsgat. Voor welke maand we gaan draaien, hoor je direct naar het nieuws van half negen. En ook Nick en Simon, de soldaat hoor je zo. Begin het nieuwe jaar met de 100 grootste hits van dit jaar. De top 100 van 2025. Morgenmiddag vanaf 12 uur.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 De lekkerste oliebollen die je maar kunt wensen. Vind je gewoon bij Jumbo. Elke dag vers gebakken. Dus altijd heerlijk knapperig. Naturel of rijkelijk gevuld met rozijnen. 10 oliebollen voor maar 2,99. En alle kiesemix tapas. 3 bakjes voor 6 euro. Jumbo. De mooiste start van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsduik. Met z'n allen rennen alsof je leven ervan afhangt. En dan. Dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom 18PLUS, speelbewust. De postcode kanjer van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot twee uur van nacht om mee te spelen. Op postcodeloterij.nl Ook nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op z'n web.nl Is zo somewhere. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts één euro. Aldi. Nu bij Ikea. Heel veel sale.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 Aldi. Je hebt alleen vandaag nog om mee te doen met de eindjaarstrekking van Lot of Happiness. De win-win-loterij. Speel mee via lotofhappiness.nl en maak kans op 2,6 miljoen euro. Speel bewust 18. Plus. En heerlijk voor vanavond: Appleboniers 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi.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 1 minuut over half negen, verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A35, Enschede-Almelo tussen Aaselo en Almelo-Zuid. 1 kilometer, 12 minuten vertraging. Dan het weer van Weerplaza. Bijna overal code geel door gladheid, let goed op. later vandaag in het noordoosten buien, in het zuiden juiste zon... en het wordt tussen de 3 en de 7 graden. Fieke heeft de laatste nieuws. Goedemorgen. Afgelopen kerst werd er opvallend vaak ingebroken. In totaal sloegen inbrekers 261 keer toe in woningen tijdens de feestdagen... Eerste kerstdag was het vaakste raak. Toch blijkt uit cijfers waar het AD over schrijft... dat kerst niet de populairste dag is bij inbrekers. Op 1 januari werd er nog vaker ingebroken. Ruim 100 keer op één dag. Op meerdere plekken rijden minder treinen door ijs aan de bovenleiding... tussen Maastricht en Aken en Maastricht en Luik... en tussen Amersfoort en Barneveld... We kunnen wel weer met de trein naar van en naar Londen. De meeste Eurostars rijden vandaag gewoon weer... na een grote uitval van gisteren. Toen viel bijna alles uit door een kapotte bovenleiding... en een trein met pech. En voor dit gezin betekende dat geen auto nieuw in Londen. Wij gingen nieuwjaar vieren in Londen... tot er een vertraging van een uur werd aangekondigd. Die werd daarna een vertraging van twee uur... daarna van drie uur. En daarna hoorden we dat alle treinen afgeschaft zijn. Ja, dat zei ze bij de NOS. En morgen op nieuwjaarsdag kun je in steeds meer supermarkten gewoon terecht. Tien jaar geleden was dat nog vrij bijzonder... maar nu is bijna de helft van de supermarkten open. Blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Almere zijn veel winkels open. Tegelijkertijd zijn er in 88 gemeenten helemaal geen supermarkten open. Vooral in het oosten van het land, in Overijssel en Gelderland... is meer dan de helft van de gemeenten geen enkele supermarkt geopend. En wat is nou het geheim van de perfecte oliebol? Volgens de beste oliebollenbakker van dit jaar moet je het vooral simpel houden. Goede ingrediënten en alles op kamertemperatuur is het belangrijkst. Ook de olie speelt een grote rol. Je moet heet genoeg zijn, maar niet te heet. De bakker is zelf heel streng als het gaat om de temperatuur: 174 graden. Voordeel is dat de oliebollen gelijk dicht groeit, waardoor je geen vet aanzuigt. En ander voordeel is dat je olie verbrandt niet. Dus het is ook nog eens gezonder. Nou, deze bakker is ook geen voorstander van te ingewikkelde oliebollen, bijvoorbeeld met room of kaas. Kom gewoon vullen met krenten, rozijnen en appel, dan zit je altijd goed. Ik heb er nog uh, denk ik pas één om dit jaar. Nou ik, nou, ik stuk of twee, maar dat is voor mij doen eigenlijk ook al veel. Ja, toch? Ja, meestal vergeet ik ze. En dan doe ik op 1 januari mijn koelkast open met mijn brakkenhoofd. En dan denk <laughs> ik, oh, yes! ligt die hele zak er nog. Ja, maar dat vind ik dan altijd wel lekker. Je kunt dus ook nog, die zag ik op de TikTok uh, voorbij schieten. Je kunt dus van de, van de oliebol die je over hebt, zoals dat vroeger met oud brood gebeurde. Kun je daar dus wentelteefjes van maken. Dus als je uh, ei en uh, melk en kaneel in huis hebt, dan kun je dus eigenlijk die, die oliebol gebruiken als het brood wat je normaal zou gebruiken, dan kun je dus wentelteefjes van maken. Dat schijnt waanzinnig. Dan meteen voor 2.500 euro een slinger aan het verjaardagschat. De vraag is natuurlijk, waar gaan we voor draaien? Welke maand? We gaan spelen voor de maand juni. Dus ben je jarig in juni. Nu 09099596 bellen. Music, Joost Hoor je zo Alice? hoe the fuck is Alice? Na nou, de soldaat Nick en Simon. Waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid. Die de brieven krijgt van de jongen die ze mee. Een officiële en Het noodlot greep hem in de kraag, in een en in de laag, en zijn brieven hielden op. Naar het nieuwe jaar Met, met de beste hits uit de foute uur. Dit is Fout en Nieuw Sally called when she got the word She said I suppose you've heard About Alice When I rushed to the window And I looked outside But I could hardly believe my eyes As the big limousine rolled up Into Alice's drive oh, I don't know why she's leaving Or where she's gonna go I guess she's got her reasons But I just don't wanna know Cause for 24 Deep in the bark Me and Alex Now she walks through the door With her head held high Just for a moment I caught her eye As a big limousine pulls slowly Out of Alice's pride Oh, I don't know why she's leaving Or where she's going limousine disappeared Isabel, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het een rustige oud en nieuw voor jou? Ja, dat hoop ik eigenlijk wel. Dat hoop je zelfs wel. Ja, ja ik heb twee kleine kinderen en ik hoop eigenlijk dat die gewoon uh, lekker doorslapen. Hoe oud zijn de kids? Uh, drie en één. Oh ja, is die van drie jaar? Die, ja, nee, is nog wel echt te jong om. Ja, snap, snapt die geen al een beetje ja. wat er gebeurt met oud en nieuw? Ja, nou ja, ze is wel heel erg bezig met het vuurwerk en ze zegt dat ze er alles vanaf weet. Uh, ze vindt het ook wel heel spannend, uh, maar ook wel heel mooi. Maar ja, dat het zo hard klinkt, dat vindt ze iets minder leuk. En ze attendeert jou erop dat je een veiligheidsbril moet dragen, zeker als je er, uh, als je er iets van gaat afsteken vanavond? Uh, ja, nog, ne nog net niet, dat zou het wel kunnen zeggen hoor. Uh, maar wil ze er geen, je gaat er niet wakker maken of wel? Nee, nee, kijk, als ze wakker wordt dan uh, mag ze zeker gaan kijken. Gewoon ja. lekker vanuit binnen, achter het raam vandaan. Uh, maar als ze doorslaapt, dan slaapt ze lekker door. En dan is mama ook blij. Ja, zeker. Um, Isabel, <laughs> het zou toch fijn zijn als je zo op de valreep van 2025... nog even 2500 euro wint? Dat zou zeker fijn zijn. Uh, 100 euro zit sowieso in de pocket, want je bent op de radio. Dus gefeliciteerd daarmee. Ja, lekker, dankjewel. Uh, heb je daar al een specifieke bestemming voor of nog niet? Nou, we zijn bezig met uh, de zolder een beetje te upgraden met de, de thuiswerkplek. Dus uh, daar kunnen zeker nog wat leuke dingen bij om het lekker gezellig te maken. Een likkie verf. En dan is daarmee ook het hengstenbal geopend. Isabel, wat voor <lacht> hengst mag ik aangegeven voor de maand juni? Uh, doe maar een zachte hengst. Een zachte hengst, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou Isabel, als je aftelt, dan ga ik een zachte hengst geven. 3, 2, 1, Go. Hij liep perfect in zich gewoon met de muziek, dat kan ik niet anders zeggen. Isabel, de vraag voor 2.500 euro. Ben je jarig op 11 juni? Nee, helaas. Wanneer dan? Helaas, 22. Ach, het dubbele. Helaas, ja. Isabel, ik wens je prachtig uiteinde. Ja, hetzelfde, Dankjewel. Toch palen dat het niet is. Snel door met fouten nieuw. Westlife, Mandy zometeen. A culture beat, Mr. Veen. Naar ACDC met het Highway to Hell by q Yeah. 25. Vier je met fout en nieuw Westlife Mandy. Kees van Akker is erbij. Heeft de laatste dienst van het jaar. Is om vier uur eindelijk vrij. En Carl zegt eerst even werken van vijf tot één. En daarna gaan we nog lekker oliebollen bakken. Daarna even douchen en dan houdt het in vieren. En Sylvia zegt lekker oliebollen aan het bakken. En Vincent is ook oliebollen aan het bakken. Terwijl hij lekker fout en nieuw aan het luisteren is. Dit is Culture Beat. Dit is Mr. Veen. Uit het Foute Uur Dit is Fout en Nieuw Welkom, welkom Bij de drie plinkertjes 3 meer, dat Music en de drie Biggetjes. Die deurbel, die deurbel, die deurbel, die deurbel, die deurbel. Er zitten uh, toch al een aantal Q-luisteraars... echt vanaf 6 uur zoals aan de radio gekluisterd... om die deurbel te horen van staatsloterijm... kans te maken op die straat oudejaarsloten. Jaarsloten. ga eens dan meteen na het nieuws van 9 uur meer vertellen... over wanneer je dan die deurbel zou kunnen horen. Ook het nieuws komt eraan. Fieke, goedemorgen. Goeiemorgen, ja... Veel mensen zijn er dit jaar financieel op vooruit gegaan. Hoeveel, hoor je zo. En zometeen ook veel meer foute muziek party animals en I Can Tina turn hoor je zo. Ook tijdens de feestdagen... ga je voor de beste aanbiedingen van het land naar Plus. Zoals Lace Flat Chips per zak 99 cent. Yoma Salade, twee bakjes 3,99. En Mora Snacks, 40% korting. We doen met je mee, Plus. Joh, ik til die kleine op en het schiet er zo in. Wat je ook te wachten staat in 2026, dan is er Mensis. Al voor 151,25 euro per maand verzekerd met Mensis basisvoordelig. Stap over voor 1 januari. de feestdagen met de heerlijke hapjes van kippie.nl kippie. December met Dirk. Dat is groots genieten voor een kleine prijs. Bij Dirk vind je alles wat je nodig hebt voor de feestdagen... zonder dat je daar te veel voor hoeft te betalen... Dus ga snel naar Dirk. Want op Dirk kun je rekenen. Zaterdag 20 juni Philips Stadion Eindhoven. Q Music fouten party. The Big One. Met onder andere de DJs van Q Music, 3T, The Banga Boys, K3, Toybox, Mental Tio, Chaotic en Wereldster. Pop Idol en de van de Spice Girls. Mel C. Ga voor tickets en